Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet roept op tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Demissionair minister Longre van Defensie zei in Nieuwsuur dat een gevechtspauze nodig is om een humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen. Ze zegt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen en dat er begrip is voor het Israëlische voornemen om Hamas te vernietigen. De defensieminister benadrukt wel dat beide partijen zich aan het humanitaire oorlogsrecht moeten houden. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël... heeft de Palestijnse militante beweging twee gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om twee Amerikanen uit Chicago, een vrouw en haar dochter. Hamas zegt dit te doen om humanitaire redenen. De twee gijzelaars zijn overgedragen aan het internationale Rode Kruis en naar Israël gebracht. Volgens de vader gaat het goed met zijn dochter... De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en Qatar bedankt voor hun inzet bij de vrijlating van de eerste twee gijzelaars door Hamas. Qatar had daarbij bemiddeld. Bij een internationale politieactie is in Parijs de vermoedelijke leider van de ransomware-bende Ragnar Locker opgepakt. Bij de actie werden ook meerdere servers in beslag genomen, waaronder vijf in Nederland. Een Nederlands politieteam werkte mee aan de actie door de werkwijze in kaart te brengen. De bende hackte systemen van meer dan 160 bedrijven en installeerde daar gijzelsoftware. Vervolgens eiste de bende los geld in ruil voor het ontgrendelen van de bestanden. Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf de zesde plaats. Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft bij de kwalificatie pole position veroverd. Verstappen reed wel de snelste tijd, maar die werd geschrapt omdat hij buiten de baan raakte. Het weer vannacht klaart het op en is het 6 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden van het land. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui, maar ook wat ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I gotta have it loud that makes you everybody true. move we feet to the Every time I hear your name, I get real, real hard earthquakes, baby.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 Uno caderà, ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone, ma se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della biogia,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 Je zei dat D. I was a high school loser. loser, never made it with a lady. lady. Then the boy told Tell me about my miss. Then my next hey. stop uh, neighbor. With the door neighbor thought I had a. Well, just give me some hands